Er gaat even iets mis. Uh, excuses ervoor, dus ik begin gewoon met het eerste bericht. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Schultz over haar plan de A27... door Amelus Weert te verbreden. Schultz schreef de regio Utrecht eerder deze week... dat ze een stuk weg tussen Lunetten en Rijsweert... tot twee keer zeven rijstroken wil verbreden. Volgens haar is dit de beste oplossing... om de doorstroming en veiligheid te verbeteren. De gemeente Utrecht is het daar niet mee eens... en vindt dat er beter gekeken moet worden naar andere oplossingen. Volgens Schultz is haar keuze een uitwerking van eerdere besluiten in de Kamer. Maar PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SP en Partij voor de Dieren... zijn daar niet zeker van en willen uitleg van de minister. GroenLinks-woordvoerder van Tongeren. Het is bijzonder ongebruikelijk dat een demissionair kabinet toch zo'n controversiële wegverbreding doordrukt tegen de zin van de gemeente Utrecht. En er is afgesproken met de Kamer geen onomkeerbare stappen te nemen. En nu neemt de minister toch weer een stap verder naar die twee keer zeven rijstroken... door dat mooie natuurgebied de Amelis Weert. De PvdA is het eens met staatssecretaris Steven dat mensen het recht hebben om lijf en goed te verdedigen... en dat daarbij geweld mag worden gebruikt. Maar de PvdA wil de uitspraak dat het een inbrekersrisico is... niet voor zijn rekening nemen. VVD-staatssecretaris Steven zei dat de inbreker die in Diesen overleed... na een vechtpartij met de bewoners het risico zelf heeft opgezocht. Als zo'n inbreker of een overvaller anderen aanvalt... dan is het wel mogelijk om jezelf te verdedigen. En dan kan het natuurlijk gebeuren dat die verdediging doorschiet. En we weten niet wat er in deze concrete situatie is gebeurd. Dat is aan de politie en het openbaar ministerie. Maar laat wel helder zijn... Als je ergens inbreekt of je gaat op overvalpad, dan heeft er wel risico's aan de verbonden. En dat moet wel helder zijn. De PvdA noemt het treurig dat mensen die slachtoffer zijn van de inbraak... en zichzelf met geweld hebben moeten verdedigen, daarna als verdachten worden aangemerkt. SP, D66 en GroenLinks ergeren zich juist aan de staatssecretaris.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 In Limburg heeft de recherche het terrein van een chemisch bedrijf doorzocht... Edelchemie in Panheel. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft monsters genomen op het terrein, zegt Justitie. Ja, het is uh, gestoeld op de verdenking dat een tweetal bedrijven... onder edelchemie, die u noemde, en ook hun bedrijven worden verdacht... van het op grote uh, schaal uh, opslaan van gevaarlijke stoffen op hun bedrijventerrein. En wel zodanig dat dat naar ons idee ook nadelige gevolgen zou kunnen hebben voor het milieu... Je moet onder andere denken aan de mogelijkheid dat bodem verontreinigd kan worden. En dat klemt er meer, omdat nu ook die bedrijven liggen in de omgeving van een waterwingebied. Bij het huis van de directeur van Edelchemie heeft de Limburgse politie spullen in beslag genomen. Dan nog het weer, overwegend droog en een graad of 16. Morgen eerst nog ruimte voor de zon, maar in de middag meer bewolking en nog steeds meer plaatsen buien. Het wordt opnieuw zo'n 16 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie viel op de A13 naar Rotterdam... voor het Kleinpolderplein 3 kilometer. En op de A15 naar Rotterdam staat tussen Goijkum en Hardingsveld-Griesendam 4. De rechterreissel is dicht en zijn auto stilgevallen. De A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda is een ongeluk gebeurd. Tussen de Spaanse polder en het plein staat 4 kilometer... maar de weg is weer vrij. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant ja, die is binnen.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 Dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen Snel. Het is treurig dat er iemand dood is, maar dat is wel een inbrekersrisico. Dat zegt TV in De Telegraaf. Maandagnacht werd de inbreker door de bewoners in hun huis betrapt. Er ontstond een vechtpartij waarbij de inbreker zwaar gewond raakte. Hij overleed in het ziekenhuis. De bewoners werden na verhoor vrijgelaten. VVD'er Teven vindt dat terecht. Ze zijn volgens hem geen verdachte, maar slachtoffer. Goedemiddag, welkom bij Dit Is De Dag... Dit is de dag dat doodslag risico van het vak blijkt te zijn. En dit is ook de dag waarop bankiers steeds nerveuzer beginnen te worden. Ja, want de Tweede Kamer wil kwaadwillende bankiers op de pijnbank kunnen leggen. Houden zij zich niet aan hun bankiersbelofte... dan moeten ze op het matje komen bij een heus tuchtcollege. Welko welkom, Kilian Wawu. Goedemiddag. U heeft jarenlang gewerkt bij ABN AMRO... en u bent een van de bedenkers van dit tuchtcollege. Gisteren bleek dat de bankiers nogal zenuwachtig worden ervan. Is dat goed nieuws? Dat lijkt me wel, ja. Het is uh, in de rest van de maatschappij zo dat als je je niet houdt aan bepaalde uh, richtlijnen... dat daar iets van sanctie op staat. Ja, dan, dat dat hier ook gebeurt, lijkt me niet meer dan terecht. Ook aan tafel schrijft Renske de Greef. Ze schreef een dik boek, Watertanden. En dat gaat over de sociale kanten van eten. Over de aantrekkingskracht van kauwgomballen. De rituelen van het boodschappen doen. En de psychologie van een kopje koffie. Renske, welkom. Hallo. Ik ben bezig aan mijn zesde sterke espresso. Dubbele ja. sterke <lacht> espresso vandaag. Wat zegt dat over mij? Nou ja, wel uh, dat je het nodig hebt duidelijk. <lacht> dat <het lacht> lijkt me wel. Ja, zelf uh, drink ik eigenlijk alleen maar uh, koffie verkeerd in een café. Om er heel erg lang bij te Kletsen. Ik ben een beetje te neurotisch voor te veel koffie, denk ik. Dus ja, zo kan je iedereen echt indelen als koffietype. Het aantal euthanasiegevallen is ook vorig jaar weer gestegen... ten opzichte van het jaar daarvoor. In bijna alle gevallen gaat de uitvoering zorgvuldig. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseide, de NVVE... wil daarom af van de verplichte toetsing bij euthanasie. Straks na drie uur een discussie tussen Petra de Jong van de NVVE... en Willy Swindes, de voorzitter van deze toetsingscommissies. En de dichter bij de dag vandaag is André Degen. Zijn gedicht hoort u tegen half vier. En als u mee wilt praten over deze uitzending... ga dan naar ditisdedag.nu op internet. Of reageer via Twitter en gebruik dan hashtag DIDD. Clian d, -D, -D. Bavu, oud uh, uh, medewerker bij ABN AMRO. U zat daar op de uh, personeelsafdeling. Klopt. Uh, u zat ook in de partijcommissie van het CDA. En uh, vanuit uw koker... Uh, met de anderen samen, heeft u het tuchtcollege uh, uh, bedacht voor de bankiers? Klopt. <laughs> met lekker kort van stof. Uh, waarom denkt u, vindt u dat zo'n tuchtcollege uh, noodzakelijk is? Ja. Nou, zoals ik net ook al zei, het is uh, niet meer dan normaal... dat als je iets doet wat niet de bedoeling is... dat daar enige vorm van, van sanctie op staat. Um, het, de impact voor de maatschappij bij banken blijkt veel groter te zijn... dan we altijd dachten, hè, tot 2008 was het bankierschap een hele normale uh, tak van sport. Uh, maar in 2008 zijn we erachter gekomen dat als het misgaat... de rekening voor de samenleving is. En bijvoorbeeld het, het failliet gaan of het bijna failliet van ABN AMRO... heeft de samenleving gewoon heel erg veel geld gekost. Als ik dan een terugcollege in 2008 was geweest... hadden we dan geen bankencrisis gehad? Nou, ik denk dat het belangrijk is om, om aan te geven... dat je vooral moet zorgen dat bankiers op de juiste manier worden aangestuurd. Dus uh, um, sancties, uh, strafrecht, is eigenlijk nooit... Um, de enige oplossing voor een maatschappelijk probleem. Dat geldt de rest van, van de sancties natuurlijk ook. Je moet veel meer nadruk leggen op het, op het correct aansturen van mensen. Misschien hebben we het daar zo meteen ook nog over. Maar mocht het zo zijn dat het niet gebeurt... is het wel goed dat er iets van uh, sanctie is. Ja, nou, aan de telefoon hebben we ook Arnoud Boot, econo econoom. Goedemiddag, meneer Boot. Ja, goedemiddag. Ja, het is blijkbaar nodig, hè, zo'n uh, tuchtcollege. Kijk, waar, waar we het allemaal over eens zijn is dat banken speciaal zijn en dat uh, problemen bij banken een grote weerslag hebben op de maatschappij. En dat er ook een vertrouwenscrisis is. En ook bij de consumenten een is. Uh, dus het is heel begrijpelijk dat je met allerlei maatregelen probeert te komen. Ja. De, het grote probleem is, en uh, Clio Naveau in, uh, impliciet zegt dat ook, de, de prikkels in het systeem zijn en wezen nog steeds in ieder geval onduidelijk, verkeerd. Er is een noodzaak om marge te maken op een product. Er is, uh, door middel van macht, door middel van geld verdienen, krijg je macht. Uh, al dat soort prikkels bestaan in dat financieel systeem. Optimisme kan zich, kan zich uitbetalen. Dus zo'n en... tuchtcollege is dan een goed idee? Nou ja, het is, het is buitengewoon moeilijk om er tegen te zijn, want de, de, de, de, de nadelen ervan op zichzelf, als, als je een terugcollege hebt en die corrigerend werkt op gedrag, zeg je nou goed, dat, dat, dat is een voordeel, daar kun je in ieder geval niet, te, niet tegen zijn. Maar waar, waar het grote risico is, het grote risico is dat we toch een beetje een symptoombestrijding aan het doen zijn. De prikkels in het financieel systeem zijn verkeerd. En die moeten de, worden aangepakt? voordat je überhaupt denkt aan een tuchtcollege. Nou, in ieder geval moet je dan <laughs> zeggen dat de tuchtcollege symptoombestrijding is. Ja. En als je daardoor, als je daardoor, en daar ligt de cruciale stap, als je daardoor fundamentele oplossingen in het financieel stelsel uit de weg gaat, omdat je denkt dat je nu de zoveelste maatregelen genomen hebt en dat het nu onderhand wel goed is. En financiële instellingen zeggen, we hebben nou ook de zoveelste maatregelen gehad. Ze gaan allemaal lobbyen tegen administratieve lasten, et cetera. En je kunt daardoor, daardoor de, de echte maatregelen in het financieel systeem niet meer nemen die nodig is, want het stelsel is niet stabiel. Het stelsel is niet op de juiste manier aangezet en dat moeten we de Ik ga even naar Kilian Wawoer. U moet het bij de bron aanpakken en ja. zo'n tuchtcollectie uh, is meer symptoombestrijding. Ja, nou, ik ben het daar grotendeels mee eens. Je, je kunt het vergelijken met dat je tegen een, een vrachtwagenchauffeur zegt... je krijgt een bepaalde beloning als je op tijd uh, of snel... aan de andere kant van het land bent. Uh, en je staat vervolgens raar te kijken dat mensen veel te hard gaan rijden. Dus die, die persoon in dit geval, in dit voorbeeld een uh, chauffeur... wordt verkeerd aangestuurd. Dat je dan een flitspaal neerzet is uh, een leuk corrigerend mechanisme... maar dan is het vaak al te laat. Of dat je een straf oplegt als iemand... Uh, dus waarom ongeluk... denkt u dan niet na over middelen die het ja. je... Bij de Bron ja, nou, het, eh, het is alleen zo dat de politiek wat minder ver gaat dan ik. Dus eh, het, het meekrijgen van mensen daarin is lastig. Maar als u het mij vraagt wat er eh, zou moeten gebeuren... is dat eh, heel fundamenteel gekeken moet worden naar de aansturing ja. van banken. Maar politiek gezien is dit het meest eh, haalbare op dit moment. Ja. Zo'n tuchtcollege. Nou ja. goed, eh, de minister van Financiën, de demissionair minister Jan Geest heeft eh, toegezegd zo'n tuchtcollege te willen onderzoeken. Dat heeft hij gisteren gedaan. En hij heeft ook gezegd dat in, in ieder geval per 1 januari de bankiers een soort eet moet te gaan uh, afleggen, ja. dat dat een, een plicht wordt. Wat er nou echt in die eet moet komen te staan... daar willen we het uh, ook over hebben. Wij vroegen in ieder geval aan een aantal bekende Nederlanders... wat zij vinden wat er in zo'n bankiers-eet zou moeten komen. U hoort onder andere Pieter Lakerman, Jort Kelder, Gerard van Vliet. Hij is uh, gedupeerde geweest in het hele iSafe-drama. En cabaretier Hans Sibbel. Hierbij zweer ik als bankier nooit meer klanten op te zullen lichten en nooit meer pensioenfondsen leeg te zullen schudden. Dat ik als bankier geen eet nodig heb om mij te gedragen. Want als je het in je vak moet hebben van iets anders dan keurige opvoeding en een directie die zich gedraagt, dan weet ik het ook niet meer. Dat ik al mijn klanten zo zal behandelen zoals ik zelf behandeld zou willen worden. En hij nooit ik dan wel als bedrijf. ...zal verrijken met iets wat die belangen zal strijden. Hierbij zweer ik als bankier dat ik elk jaar op 1 januari deze eed hardop zal herhalen... ...in het bijzijn van tenminste twee personen. Kilian Wawo, is dat ja. een uh, goede optie om hem ieder jaar opnieuw te laten uitspreken? Nou, ja, wat Hans het, Sibbel zegt. Ik ben het helemaal eens met wat, wat uh, Arnoud Boot zei. Het is goed dat, we, dat je mensen laat beloven dat ze hun werk goed doen. Het is ook goed dat je gaat sanctioneren. Maar het, het echte probleem is dat mensen verkeerd worden aangestuurd... en daardoor krijg je uh, verkeerd gedrag. Dus ik, ik, ik, het, zijn, het zijn goede maatregelen, uh, maar het zal nooit de volledige oplossing zijn. Nou, en uh, u zegt ze worden verkeerd aangestuurd. Maar ja. is het ook niet wat Jord Kelder net zei, uh, gewoon een, een, een kwestie? van fatsoen, wat gewoon in de mens zelf zou moeten ja. zitten. Nou, er is op zich ook veel uh, interessant onderzoek gedaan onder bankiers om te kijken, hoe komen ze nou tot verkeerd gedrag? En dat hangt deels af van de persoon. De ene persoon is vatbaarder voor uh, geld of prikkels dan andere. Maar een heel belangrijk deel is ook de omgeving. De manier waarop, mensen, waarop je mensen leiding geeft. En, um, zoals een mooie, uh, mooie uh, uitspraak is van, hoe kan het toch dat goede mensen slechte dingen doen? Dat, dat zit voor een deel ook in de aansturing van die mensen. En het feit dat wij banken hebben die gericht zijn op aandeelhouderswinst... in plaats van bijvoorbeeld coöperaties, dat is al vragen om uh, moeilijkheden. moeilijkheden. Want dat is natuurlijk wel iets wat altijd met elkaar in twee strijd is. Ja. Aan de ene kant de klant voorop willen zetten op de eerste ja. plaats. Aan de andere kant een winstgevend uh, bedrijf ja. hebben. Ja. En het is bijvoorbeeld raar dat de Rabobank, wat, wat een coöperatie is... dus geen aandeelhouders heeft zoals uh, banken als Fortis, ABN AMRO en ING dat hadden... dat je je ook moet afvragen of dat model, wat, wat we vroeger normaal vonden... of dat eigenlijk nog wel houdbaar is. Um, en om dan toch iets positiefs eraan toe te voegen. Er komt nu een commissie onder leiding van Herman Wijfels... die onder, nu, na vier, weliswaar pas na vier jaar... over dit soort dingen gaat nadenken. Ja, Nog even naar uh, econoom uh, Arnoud Boot. Meneer Boot, zo'n eet... die de bankiers zouden moeten afleggen. Wat zou er wat u betreft in moeten staan? Het is, uh, het is bijna, uh, bijna onoplosbaar, dus het formuleren van die eet. Het eet heeft natuurlijk te maken met, met dat je verzoenlijk gedraagt. Hè? Dat is eigenlijk de, de, de, de algemene norm die je wil. Maar het is een, bijna een onmogelijkheid om dat, uh, om dat goed te definiëren. Nou, We weten allemaal op het moment dat het volstrekt onverzoenlijk is. Maar waar ligt, waar ligt de grens? Ik geef u een heel, heel, heel klein voorbeeld. Een Rabobank of een Robeco of een IRG, die moet bestaan. Die moet marge draaien. Ja. Als je geen marge heeft, is er niet alleen geen winst. Maar dan moeten er, moet er ook mensen ontslagen worden. En die financiële sector op dit moment, in mijn beleving, is twee keer te groot. Dus wat betekent dat? Dat men de keuze heeft om producten aan te bieden met hogere marge. En producten die heel kaal zijn, transparant zijn met lage marge. Maar ligt nou, daar of... niet een, een, een ideale weg in het midden... waar je zowel het bedrijf gezond houdt... als ook de klant nog steeds op de eerste plaats houdt? Nou, die, die, die grens, uh, misschien kunnen we op elk moment in een groep mensen die grens bepalen. Die, die grens die zal elke dag zal die veranderen. W waar die grens ligt. Waar, waar je met een bepaald product toch, uh, toch in wezen de keuze tussen het belang van het bedrijf en het belang van de consument. Maar ook die moet elke heeft, dag bepaald worden, zegt die u. Die zou elke dag bepaald maar worden. is het daardoor onwerkbaar dat er zo'n bankiers eet komt en een tuchtcollege die dat moet gaan controleren? Nou ja, de kans dat het een schijnoplossing is en dat we onze, onze het, het, het, het, het zicht op de bal kwijtraken. Die kans is veel te groot. Dus ik ben blij met die commissie die nu de financiën is ingesteld. Uh, ik, ik ga er zelf ook aan meedoen in die commissie. En, maar het is de vraag of wij kunnen komen. Want het is buitengewoon complex, of wij kunnen komen met de structuurveranderingen en de prikkelwijzigingen en bankwezen die nodig zijn. Ik zie daar een heel lang proces voordat we dat gevonden hebben. Meneer Welwoord, het wordt een heel lang proces. Ja, wordt het ook zeker. De heer Boot en ik zelf uh, hebben ook uh, uh, meegedaan aan het Sustainable dat was een, een initiatief wat ging kijken naar de toekomst van de banken. En daar zijn een aantal hele uh, vergaande maatregelen of voorstellen uitgekomen. Als je ziet hoeveel politici dat uiteindelijk echt over durven nemen, mm. dan is dat toch wel heel erg mager. En dan ben je zo hey, weer een hele tijd verder. Even ja. terug naar het Tuchtcollege. Hoe gaat ja. dat nou eigenlijk werken? Ja. Nou, Zoals ik het zelf uh, nu heb begrepen, is het, het model wat gekozen kunnen worden... lijkt op dat wat artsen en uh, bijvoorbeeld advocaten op dit moment ook kennen. Is dat er uh, een groep vakgenoten en een groep die bewust geen vakgenoot is... kijkt of mensen zich betamelijk hebben gedragen. En zo niet? Uh, en, en, staan er dan sancties en op? En zo niet. Nou, wat, wat nu gebeurt en veel mensen weten dat niet... maar maar, um, als je bij een bank iemand ontslaat omdat hij uh, zich niet ethisch heeft gedragen, dan banken zijn banken het meest bang voor hun reputatie. Dus wat gebeurt er dat is... Dat wordt je, stilgehouden. Je, dus je krijgt een zak geld en dan uh, maak je als deal, jij houdt je mond, ik hou je mond, en vervolgens krijg je een, een verklaring van goed gedrag, en ga je bij de andere bank weer aan, aan het werk. Bedoel, dat is de praktijk zoals we die uh, nu kennen. Dus en dan dat zou dan niet meer kunnen. Oh. Ja, nee, inderdaad. En Als je dat zou ja. kunnen voorkomen, dat iemand... Ik, ik heb mensen meegemaakt die uh, slecht gefunctioneerd hebben, en die ik dan bij een andere bank weer terugzag en daar vrolijk weer aan de gang konden. En niemand wist dat die mensen waren ontslagen wegens okay. uh, uh, dus ethische redenen. bank hier is nu uh, behoorlijk zenuwachtig aan het worden. Uh, is er geen kans ja. dat ze naar het buitenland vertrekken... om bij andere grote banken in Engeland, België, Duitsland te gaan werken? Ja, nou wat een... Misverstand is De financiële markten zijn ongelooflijk internationaal. Maar de, de, de bank zoals u en ik die kennen... is een heel nationaal um, uh, uh, bedrijfstak. Het ja. is, een, is een, hele, een een Nederlands onderontje. Dat, daar bedoel ik mee te zeggen... er um, komen hier geen Duitse bankiers om hypotheek aan te bieden. En andersom of hele zijn kleine... onze mensen niet interessant in nee, de buitenland. Het is, het is misschien 1% van de bankiers die uiteindelijk over de grens gaat... of die hier komt. Maar dus dat is een voordeel. Ik zou voordeel. zeggen, loopt u zelf een bank binnen? Daar zit een, een Nederlander. Waar ja. u ook in Nederland... De, uh, bank binnenloop. Dus het is helemaal niet zo internationaal als men zegt. Oké, okay, nou, tot slot even naar Arnoud Bo Boot, econoom. Uh, in ieder geval een zwarte lijst, met name. Uh, is dat een goed idee, meneer Boot? Um. Nou, ik, het, is moeilijk om, het is absoluut moeilijk om er, om er tegen te zijn. Ik denk dat, ik denk dat mensen die zich uh, onversoenlijk gedragen hebben... en bewust onversoenlijk gedragen hebben... Uh, ja, dat is, uh, dat is een smet die je, uh, je hele carrière mee moet dragen. En ik denk dat je die druk uh, absoluut nodig hebt. Het uh, op gaan hangen van zwarte lijsten aan de muur... Uh, ik, ik, ik ben er altijd wel angstig voor. Ik ben altijd bang dat dat, uh, dat, dat dan weer de spuigaten uitloopt... en dat daar misschien toch ook alweer toevalligheden en fouten in, in, in Maar het zomaar aan de gang kunnen gaan elders... terwijl je bij de vorige werkgever je onversoenlijk hebt gedragen... ten opzichte van de maatschappij in die bankaire sector, dat zou niet mogen. Goed, meneer Boot en meneer Wawel, hartelijk dank. Dat was radio gezongen door Kors. Ja, en op de radio is dit, uh, dit is de dag met hier aan tafel... oud-ABN-AMRO-medewerker Kilian Bavou. Hij wil een uh, tuchtcollege voor bankiers. Topkop, uh, topkok Henk Savelberg is net binnengekomen. Welkom. U gaat zo meteen praten over uw werk met afkikkende en drugsverslavende... De jongeren, drugsverslaafde jongeren, Ik moet gewoon rustig blijven. En Patrick is meegekomen, een van de jongeren waarmee jij werkt. En tegen drie uur praten we met Goos de Boer, hij is journalist bij RTV Noord. En hij klaagt de ME aan, omdat hij afgelopen vrijdag in Haren een paar raken klappen opliep. Ja, maar nu eerst schuist de Renske de Greef. Vrijdag verschijnt het lijvige boek, kan ik wel zeggen, Watertanden. Een boek waarin je de sociale betekenis van eten onderzoekt. En wij vroegen ons af, hebben we het dan ongeveer hierover? Ah, ik heb iets. Wijt zegt, wees een ijslolly. Een ijslolly. Ja, een ijslolly. Mm. Eindy, ik ben hier Bert. Je zou een ijslolly zijn. Ik ben ook een ijslolly, Bert. Maar wat doe je daar dan? Ik ben een gesmolten ijslolly, Bert. <laughs> Nou ja. ja, dit is precies mijn boek. Ik ja, ja, he? vat het eigenlijk helemaal samen. Ja, wij dachten daarmee ja. slaan we de spijker ja. in het kop. Ja, ik kijk ook niks meer verder uit te leggen. Bert en Annie ja. hebben het heel vaak over eten. Ja, gelukkig maar. Uh, bananen ja. en, en dat soort dingen. Uh, jouw boek heet Watertanden. Uh, geen kookboek. Nee. Wat dan wel? nee, het is een boek over eten. Dus Het is echt een boek over uh, hoe we eten en niet zozeer over wat we eten. Zelf denk ik dat er best wel veel aandacht gaat naar voeding en calorieën en van welke... Als je nu allemaal weer verschrikkelijk gruwelijk gaat sterven. En dit is echt een boek over de hele ja, vrolijke kant van eten, over etenrituelen en over hoe het uh, je identiteit ja. bepaalt. Nou heb jij drie jaar aan dat boek gewerkt? Ja, dat moet eten wel heel belangrijk voor jouzelf zijn? Ja, nee, ik. zeker. Nou, dit is natuurlijk een, een persoonlijk. Is het belangrijk voor me dat ik een, een, een liefhebber ben? Ik ben echt iemand die s ochtends al, al kan. Uh, zich kan verheugen op het avondeten en zo. Maar en ook, ook maar, het maken daarvan? <clears throat> uh, nee, nee, ik ben een verschrikkelijke kok. Uh, bij mij uh, gaat zelfs de magnetron uh, muiten en zo. Dus ik, ik ben uh, echt heel erg slecht. Maar um, dit boek gaat natuurlijk heel erg over die sociale kant van eten. En dat is iets wat mij heel erg fascineert. En ook wel iets wat volgens mij ook wel terugkomt in mijn werk als, als columnist ook. Dat ik heel erg ervan haal om te, in te zoomen op uh, uh, gewoonten die je eigenlijk zo vaak uh, ja. doet. echt Zo dagelijks zijn geworden dat je er bijna niet meer bij stilstaat. En dat juist... Uh, ja van alle kanten bekijken ja. en analyseren. Nou, je zegt al de sociale kant van eten. Als peuter was je daarin ook heel sociaal. Ik geef even het boek aan jou. Ja. Misschien kan je even dat stukje voorlezen. Ja, ja, ja. Als waggelende peuter had ik al snel in de gaten... dat er eigenlijk overal eten te halen was. Vooral bij onbekende mensen. Het werd een persoonlijke missie om zoveel mogelijk eten te verzamelen. Vooral in parkjes en bij zwembaden gedroeg ik me als een soort vakkundige stadsduif. Zonder blikken of blozen schoof ik aan bij groepjes picknickende mensen... waar ik zwijgend wachtte tot ik iets aangeboden zou krijgen herkenbaar ja, nee, voor ja. de anderen. Nee, ben je dat... zo'n peuter gezien? Ja, maar... Ik heb een peuter, dus ik herken het. Ja, Ja, nee, maar dat is zo fijn als peuters zijn. Dan krijg je gewoon nog alles. Ik bedoel, nu, weet je, wordt het pijnlijk als ik gewoon mijn picknick uh, om een stukje kaas ga bedelen. Maar toen lukte altijd. Ja. En jouw boek gaat erover dat eten, dat wat wij eten, dat zegt iets over onszelf. Ja, ja Maar hoe... is dat is dat echt? Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Dat is heel leuk, klinkt heel leuk, maar is dat echt zo? Nou, het, het is niet per se alleen wat we eten. Het gaat heel erg over hoe we eten. Het is een, een boek dat in vijf hoofdstukken is ingedeeld van uh, kinderen tot ouderen. En in elk hoofdstuk proberen we een uh, ander thema te onderzoeken eigenlijk. Dus bij kinderen gaat het vooral over herkomst. Weten kinderen nog waar hun eten vandaan komt? Maar bij ouderen gaat het bijvoorbeeld veel meer over herinneringen. Van is het mogelijk door bepaalde geuren of uh, smaken uh, herinneringen op te roepen? En vooral dan kan dat bijvoorbeeld interessant zijn als je het hebt over ouderen met dementie... En uh, eigenlijk proberen we dus steeds door middel van interviews... en uh, gesprekken met wetenschappers en met ervaringsdeskundigen... en ook door eigen onderzoekjes mm -hmm. proberen we uh, antwoorden te krijgen op die vragen. Ja. Henk Savelberg, herkenbaar dat oudere mensen, dat eten voor hun iets herkenbaars is. U bent topkok. Ja, geuren, en smaak natuurlijk. Dat geur blijft mee, meter, beter hangen dan... Dat smaak. Maar het is heel fascinerend. Ik, ik ben overtuigd van dat, dat mooi eten daar je mooi van wordt, denk ik ook. Van heel mooie eten, van, van bijvoorbeeld gevogelte oh, uh, mooie, mooie, mooie producten, en gezondere producten, daar word je mooi van. Van varkensvlees, van, van heel zwaar eten, dan, dan krijg je nee. geen, geen mooie huid van. Nou zie ik Renske op de voorkant van het boek toch echt aan de friet. Ik weet niet. En ik vind Renske wel mooi. Ja, ja, ik man. hoop dat ja, ja. dat zo blijft. Als, als het blijft niet eten, dan blijf ze niet zo Mooi. Uh -oh. Maar als je ouder wordt, ga je meer letten op eten, op voedsel wat je tot je neemt. Ja, ik ben nou, ook ik iets denk ouder wel... ook. Dat ja. is heel belangrijk. Er wordt bewust. Als je jonge mensen ziet eten. Ja, die eten alles. Mayonezen. Zoveel mogelijk. Uh, maar als je ouder wordt. Dan ga je er allemaal op letten. En dan, daar blijf je ook mooi van. Yes. Ja, en ik denk ook wel. Dat, dat gewoon genieten van eten. Dat dat soms iets, iets is. Wat bijna een beetje. Ja, wordt vergeten. Als je zelf heel erg gaat inzoomen. Op uh, uh. alle uh, problemen er rond. En, en dit boek gaat heel erg over. Ja, over eten met vrienden en familie. En over. Ja, uh, eetbeleving. Ja, wordt wordt gezegd. Dat, dat, uh, dat koken een kunst is, maar uh, genieten is een veel grotere kunst. Van eten, genieten, dat is een uh, gave. Ja. Dat, dat, niet veel mensen hebben dat. Ik ben daar super goed in, ja. ik alvast nog <laughs> <En er laughs> een die van, net koken. zei, dat je niet ko kunt koken en dat je niet wil koken. Maar dat is, dat is een beetje onzin. Als je wil koken, kun je koken. Iedereen ja. kan koken. En, en je mist iets als je niet kan koken. Ik vind, <laughs> je bent nog jong, je kunt nog vast leren. Je moet echt leren <laughs> okay. koken. Daar kun, kun je heel <laughs> veel mee bereiken. <laughs> ik met geloof dat Rensky koken. hier overtuigd gaat worden. Het is wel interessant. Dat uh, ik, ik, ik was zelf heel erg geïnteresseerd in uh, of, uh, um, of je bijvoorbeeld een, een diner voor iemand kan maken. waardoor je iemand verliefd op je laat. Ja, ja. Uh, absoluut. Maar het, uh, ik wil het ook heel graag wetenschappelijk onderbouwen. Van, zijn er dan dingen waar echt stofjes in zitten, maar dat lukt uh, niet. niet. Oh, je hoeft niet te onderzoeken, je hoeft niet te Ik ben zeker dat, dat je van een mooie maaltijd iemand kunt verleiden. Ja, maar dan meer het gebaar dan wat dan echt uh, die artichok ofzo. En nou, ja. ja. uh, Verder schijnt de pudding uh, wat geheimen te hebben. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben na het nieuws van half drie. En dan ook journalist Goos de Boer. Hij deed vrijdagavond in haar verslag van de rellen. En nu klaagt hij de ME aan. Waarom? Dat hoort u in het tweede half uur van Dit is de dag. Eerst is het tijd voor het nieuws met Mark Visser. Radio 1. het NOS journaal. De raad voor de rechtspraak benadrukt nogmaals dat politici niet over de schuldvraag gaan. De raad reageert daarmee op de uitspraak van staatssecretaris Steven, die de dood van een inbreker een inbrekersrisico noemt. Volgens de Raad voor de Rechtspraak beïnvloeden uitspraken van politici de rechtspraak niet, maar ondermijnen ze wel de acceptatie in de samenleving voor een uitspraak van de rechter. De Tweede Kamer wil opheldering over het plan om de A27 door Amelie Zweert te verbreden. Misser Schultz wil de weg tussen Lunetten en tot twee keer zeven rijstroken verbreden. Ook de gemeente Utrecht ziet niets in het plan. moet volgens de gemeente beter worden gekeken naar andere oplossingen.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 In het centrum van Athene demonstreren tienduizenden Grieken... tegen nieuwe bezuinigingen van 11,5 miljard. Politie heeft traagas ingezet tegen betogers... die agenten met stenen en brandbommen bekogelden. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1, dit is de dag. Ja, goedemiddag, mooi dat u luistert naar nou, Dit is de Dag... met inmiddels hier aan tafel allemaal aangeschoven... Jeroen, wie ja, is uh, er aan uh, zo? Jeroen, antwiel, antwielrenner en journalist Thijs Zonneveld. Uh, want er is ruzie in Wielerland. Uh, Zometeen uh, horen we waarom. En straks tegen de klok van drie uur ook journalist de grootste boer. Hij deed vrijdagavond verslag van de rellen in Haren. En is ook boos op de ME. U kunt reageren via Twitter met hashtag DIDD. Of ga naar onze website Dit is de ditistedag.nu. Ja, Renske. We hadden het voor het nieuws van half drie met jou over je nieuwe boek Watertanden. Um, ja. Daar staat een heel mooi stuk in over jouw opa. Want elk hoofdstuk start met een soort persoonlijk stuk. Hè? Ja. Over jouw ja, eigen vriend. Uh, ja, met een persoonlijk verhaal, dan dus meer over de groep. En, het, uh, ja. Ja. en jouw opa had een voorliefde voor, voor pudding. En ja. dat, dat, dat kwam helemaal terug aan het eind van zijn leven. Ja. Ja, mijn opa was echt een ontzettende zoete kaal en, uh, en, en vooral, ja, hoe chemischer ook, hoe beter. Hij hield echt ontzettend van, echt die, die, van die, vooral van pudding dus, waar echt je tanden uit je mond vallen. En, uh, um, en op een gegeven moment kreeg hij uh, Alzheimer en, uh, en ik merkte echt dat die, die voorkeur voor zoet, dat dat heel erg bleef en misschien nog wel sterker werd. En um, Carlijn Soeren, dat is een van de, mijn twee collega's... waar ik dit boek mee heb gemaakt. Haar oma uh, werd ment, En die kreeg elke dag van haar, uh, van haar man een cornetto te eten. En dat was echt een beetje het, het hoogtepunt van de dag. En dat was eigenlijk een van de eerste vragen... waarmee we dit boek begonnen. Gewoon heel vanuit heel persoonlijke uh, gedachten. Is zoet iets wat misschien uh, belangrijker wordt... Uh, als, er, ja, als bijvoorbeeld je wereld verandert... en minder veilig begint te voelen? Want zoet is natuurlijk echt zo'n smaak... die heel erg... Troost en heel erg ja, ook heel erg um, verband houdt met het allereerste wat je bijna ervaart als, als mens. Gewoon zoete moedermelk en zo. En dat was echt een van de vragen waar we, uh, ja, waar we op onder ontdekkingstocht eigenlijk uh, mee gingen. En wat werd het antwoord? Nou, het was heel lastig wel om echt heel duidelijk die, die link te leggen. Maar het was voor ons wel uh, een reden om uh, veel naar verzorgingshuizen te gaan... en veel uh, met mensen met uh, dementie te praten... En, uh, uiteindelijk ook um, elk, elk hoofdstuk eindigt met een ontwerp, een nieuw product waarvan wij denken dat het misschien een mooie toevoeging zou kunnen zijn voor die bepaalde doelgroep. En bij ouderen hebben we een uh, snoepautomaat uh, gemaakt. En uh, dat was echt het idee dat uh, als wij langskwamen met snoepjes van vroeger, dat er dan echt allemaal weer verhalen boven kwamen. Dus Mensen gingen dan bijvoorbeeld liedjes zingen... of een jarig Jetje ging trakteren. En uh, er we, mensen gingen met een mondharmonica dan uh, liedjes spelen. En er kwamen al verhalen over de kermis... En en het is ook heel duidelijk dat, bij, dat vroeger uh, snoep heel erg gekoppeld was... aan een bepaalde gebeurtenis. Omdat natuurlijk mensen veel armer waren. En veel, nou, weet je, het was niet dat je gewoon de hele tijd maar dummies zat te vreten. Dus, uh, dus, dus daar hoorde echt veel meer aan. dus In de kerk kreeg je één pepermuntje... waar je de hele preek lang mee moest doen. Op de kermis kreeg je kaneelstok... En uh, de snoepautomaat uh, is dus ook een automaat geworden... waarbij je het snoepje kiest op herinnering. Dus je kiest eerst uh, voor uh, een bepaalde gebeurtenis... en dan krijg je een uh, bijbehorend snoepje. Ja, en is er al een bejaardenhuis geweest, een verzorgingshuis... die hebben gezegd, ja, wij willen dat. Nou ja, dat nog niet. We, hebben wel, uh, we hebben, hebben wel een paar keer in verschillende huizen hebben, we hebben meegenomen. En het werkt, ja, het werkt heel erg goed. Het is heel erg fijn ook, omdat je... Uh, Vaak is het gewoon lastig als je bijvoorbeeld uh, een familielid... of iemand die je kent in een verzorgingshuis uh, woont uh, met dementie... dat het moeilijk contact krijgen is soms. Je zit ja. in soms in zo'n andere wereld dat het heel pijnlijk... en ook wel moeilijk kan zijn om dan op bezoek te gaan. En daar kan eten zo'n fijne uh, hulp eigenlijk bij zijn. Ja. Omdat... Ook, ook alleen al omdat het eten in de verzorgingshuizen... zo schrijf jij, uh, vaak maar smakeloos en eentonig is. Ja, dat is, het is natuurlijk eigenlijk. een beetje dat een cliché. Dan... Ja, het is, maar het is gewoon nog steeds wel echt waar... dat, uh, dat, dat in veel verzorgingshuizen het eten gewoon heel... Ja, je, je, je ja. verliest... Uh, wat als je uh, in zo'n huis komt wonen, want je verliest ook je identiteit bijna, ja, want Heng iedereen Zoverberg. krijgt het zelf. Even heel snel reageren, hoe, hoe kan dat? Hoe vindt u dat? Want u bent ook wel eens in zo'n verzorgingshuis, neem ik aan. Hoe ja, ziet u dat? Ja, het heeft ook vaak te maken met geld natuurlijk, ook heel veel. En, ja, en desinteresse een beetje. Ja. Ja. Maar het is wel fijn om te merken dat er ook wel echt wel verbeteringen zijn. Bijvoorbeeld het idee van, uh, dat iedereen zijn eigen drievaks krijgt, dat, dat is gewoon dat doet denken aan een ziekenhuis, niet aan je thuis. Dus nu zijn er Bijvoorbeeld, best wel veel huizen die gewoon experimenteren met echt een eettafel. Waar gewoon weer gedekt wordt en waar weer de schalen op tafel staan. En dat helpt dat je ook al eetgeluiden, ja. zeg maar, gewoon rammelende pannen. Dat, dat helpt al om gewoon honger te krijgen en meer zin in eten te krijgen. Jouw boek vanaf vrijdag hè, in de winkel. Ja. Dat wordt een spannende dag ja. voor jou. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Ja, we blijven in de keuken en we blijven bij een kookboek. Uh, Henk Zaalverberg. Uh, we hoorden je al, je hebt dit boek geschreven. Maar we gaan ook praten over jouw werk met jongeren. Jongeren die proberen af te kicken van, van drugs en andere verslavingen. Jij werkt tussen die jongeren. Nou, ik doe dat vrijwillig, één keer in de week, soms één keer in de twee weken. En waar is dat? Uh, op Pennsylvania, waar, waar Patrick ook zit, al kliniek. Bestchool in in Den Haag. welke plaats? Den Haag. In Den Haag, ja. En, en, en, en waarom doe je dat vrijwillig, Hent? Oh, ik ben in contact gekomen met uh, vrienden van Panasia. En die vroegen mij even een keer, een paar keer kokles wou geven. En dat is nu al drieënhalf jaar geleden doe ik dat al nu. En geef daar... je, be, je, be, je bent niet weggegaan. Je, je werkt daar nog steeds één dag in de week. Ja, één ochtend. Er zijn maar een paar uurtjes. Dat gaat allemaal... oh, ja. het, is zo, het is niet zo ingewikkeld. Het is ingewikkeld. tussen de bedrijven door. De bedrijven door. Zei... Ik kom die... morgens om tien uur. Uh, zie ik die jongen in, in de supermarkt. Gaan we samen boodschappen doen. Bepalen het menu dan, de plekken. En om twaalf uur eten met, met ja, maar 25 maar Je praat man. heel nonchalant over. Maar je bent wel een uh, kok met volgens mij vier... Michelin-sterren op je naam? Oh nee, ik heb er nu nog maar eentje hoor. Maar, <laughs> maar opgeteld kom je toch ja, een stuk ook... verder. En, en dan kies je er bewust voor om een ochtend in de week... gewoon naar een uh, opvang te gaan waar jongeren zitten... Ja. die van een drugsverslaving afproberen te komen. Het is heel, heel dierbaar ook hoor. Het is heel uh, bevredigend werk, moet ik zeggen. Het zijn jonge mensen en die, uh, die hebben ook het probleem van zo'n zo keteraar... die er ook eten krijgen op zo'n plateau wat niet te eten is. Want ze wonen daar intern, Patrick? Ja, ja we wonen daar intern met 16 jongeren. Ja. En we koken, we krijgen twee keer in de week we ook van, uh, van het klaargemaakte dus eten even, dat even minder een is, verschil, ja. maar tegenwoordig koken we veel meer uh, op de afdeling zelf ook door Enkzijnen voorbereid eigenlijk gewoon. zelfs ah, ja. ja. als hij er niet is koken jullie zelf. ja, ja we koken uh, vijf keer per week zelf en dat is gewoon ja, we hebben dat boek natuurlijk halen we ons recept uit. het is gewoon veel lekkerder ook en het is ook gewoon leuk ontspannen het is gewoon uh, ja. Ja, veel beter gewoon rustig, rustig op de dag, weet je. je bent heel erg veel met je hoofd bezig. Want het is niet alleen het koken, het is natuurlijk ook, wat je al zei, Henk, boodschappen doen. Het geeft gewoon ritme aan je dag. Ja, we, we, we leggen ook uit, we leggen uit wat we kopen. We heel bewust kopen ook. We kopen aanbiedingen en we kopen zoveel mogelijk biologisch ook. De bewustwording van eten, dat is gewoon heel erg leuk. En we maken lekker eten ook. Bijvoorbeeld, ik maak wel eens vegetarisch en dan krijg je heel veel commentaar. Ah, vegetarisch, ik moet vlees hebben. En dan maak je het en dan is het klaar. En dan 90% ik vind het heerlijk zitten smullen en willen er meer ja. hebben. Want wat ga... kost jouw maaltijd per, per dan, uh, stuk? Uh, zeg maar, we hebben geschreven om onder de 5 euro te blijven. Okay. Ja. En, en Patrick, ja, jij uh, had dus last van een verslaving? Ja, ik had last van uh, alkine en cocaïneverslaving. En uh, ja, ik ben toen terecht gekomen in de detox. Dat is een uh, af... Uh, kijk, hij wordt ongiftig. Toen kwam ik in de mistral. En toen uh, ja, gingen we ook weer koken op woensdag. En toen met uh, Henk Zavelberg erbij. Maar ik heb zelf daarvoor ook al in de horeca gewerkt, maar dat is niet zo goed uitgepakt. Toen, zou ik zeggen, we kwamen verslaving, maar ook verslaving. En uh, ja, nu ben ik eigenlijk wel weer geïnspireerd om te gaan koken. En een, uh, maar hoe ga je dan, dan voorkomen dat je in de toekomst, als je in de horeca zou willen werken, ja, toch weer aan die alcohol gaat zitten? kan voorkomen ja, door gewoon een goed uh, ja, terugvalplan uh, te maken okay. en uh, goed na te denken en structuur te behouden in uh, het leven ja. en kijken waar je gaat werken weet je. Ja, want hoe gaat het nu met je? Uh, hou je het onder controle? Uh, is het ja, helemaal weg? Het gaat weg? nu heel erg goed. Ik ben heel hard bezig aan mezelf te werken, door mijn gedrag te veranderen, structuur mm. aan te houden. Uh, ik heb één keer bij en ook gekookt. Ik ga dit weekend weer een dagje koken bij een in het restaurant in want Henk, hoe zie, hoe zie jij die jongeren? Zelf, volgens mij, was je ooit marinier. Klopt. Ja, ik, ik, ik ben op, nog Op je zeventiende ging je echt uh, ja. door ja. bizarre omstandigheden <laughs> heel zwaar. Zo zwaar dat je er ook weer mee stopte. Maar Want, ik heb er heel veel geleerd, moet ik zeggen. Dat ja. maakt niet echt een goede leerschool voor mij Maar dat geweest. deze jongens, ja, die staan... Wat ben... verder af van het type marinier, om het zo maar te zeggen. Ja, maar ze leren ook discipline. Dat leren ze gewoon. Ze moeten worden begeleid. Het is dus een ontzettende goede kliniek is eigenlijk. Kinderen kicken echt af. Ik, ik zie nog een hele goede resultaat. En dat doet ook, geeft me ook heel veel voldoening... dat mensen het kunnen veranderen dat ze ook weer gaan koken. Maar het is wel, ik ben niet makkelijk. Ik ben ook wel een beetje streng soms, hè? of niet? Ja, dat is wel streng, maar wel rechtvaardig. Het is ook wel leuk. <lacht> ja, dat ja, zou ik ook zeggen. Maar, maar ze, we, hoeven, ze hoeven niet te doen. Heb hè? je een voorbeeld, nee. Patrick, dat je dacht van, oh, hij is wel streng, maar toch rechtvaardig? Een voorbeeld, uh, even denken, ja. Heeft hij hier wel eens ergens ja. van, uh, ja, ja, ja, even een lesje gegeven? als ik net even iets te lang laat bakken, iets aanbakken. Zo, ja, zegt, ja joh, die staat erbij, weet je, we ben je mee bezig? Maar maak wel gewoon weer een grapje, weet je. Het is niet dat... Uh, dat je in commando moet lopen. Maar het is gewoon ja. dat je gewoon serieus bezig bent. Maar iedereen is ook enthousiast. Bent u Toen... net zo streng tegen deze jongeren als tegen de mensen in uw eigen keuken? Of, uh... Nee, anders. Ik, ah. ik doe er meer. Uh, maar ik, ik wil wel een goed product hebben. Ik wil wel dat het de afloop is als ik het wil hebben. En dan word ik zelfs op mezelf, mezelf boos. Als ik zelf niet goed genoeg oplet. Je moet het gewoon goed zijn. En, ik, ik koken. Is gewoon ja, discipline, wat je ook kookt, of het een bal gehakt maakt of een uh, ganse leven. Dat maakt niet over kreeft. Dat moet, dat moet, je moet daarover nadenken. Maar geen Gordon Ramsay-achtige toestanden? Nee, nee, nee. Achteraf. Dat is flauw ook wel. Alleen met televisie is dat. Patrick, toen <laughs> jij, toen jij uh, zeg maar, midden in je verslaving zat, hoe, hoe zag toen jouw eetpatroon eruit op een dag? Mijn eetpatroon was uh, McDonald's. Uh, Iedere dag? Uh, ja, Turks pizza's, McDonald's, snel eten. Gewoon heel veel slecht eten, soms thuis eten, maar meestal wel slechte, slechte voeding eigenlijk. Ja. En uh, nu ik zie hoe ik ook gewoon goedkoop uh, kan koken en lekker kan koken, dan uh, denk ik ja. B -b wat is jouw favoriete maaltijd, wat je ook zelf kan maken inmiddels? Ja, wat het meest verrast hebben uh, is uh, mijn vegetarische pasta. Omdat ik dacht, van dat is echt vies, wat hij net ook al zei, weet je. Ja? Ik denk, nou, dat is niet te eten, maar toen ik het ging eten dacht ik zo, dit is echt lekker. Waarom zit je Henk zo op die vegetarische maaltijden? Want ik lees dat je dat met name wel uitprobeert. Oh ja, het kwam toch eens dat je ouder wordt. Dan ga je bewust eten. En iedere dag vlees eten is niet gezond. Dat is niet goed voor het milieu. Dus ik vind dat je kunt variëren. Je hebt niet iedere dag vlees nodig. Dat heb je absoluut niet nodig. En dus Zijn er ook producten die je gewoon niet moet voorschotelen... aan jongeren die proberen af te kikken? Ja, nergens moet, moet alcohol in zitten en nergens nee, moet uh, stimulerende middelen zitten. Wat weet ik niet. Michel, dat is begeleider. Michel, die weet dat precies. Een nood ja, nootmuskaat, ja. ja. Vijf gram? Hooguit? Ja, maar er is, is zo weinig dus volgens in... Volgens mij moet je er heel veel van eten, wil je niet Ja, weten. dat, is, dat ik... is een beetje overtrokken. Maar dat is wel echt zo de, de, de mythe, inderdaad. dat er een, ja. Van die etentjes waar dan per ongeluk een, een busje nootmuskaat... Dat allemaal, moet geen probleem zijn. Ja, dat is niets waarna allemaal mensen... Nou, heel, ja. alle Trouwens, dit gaste, is voor jou gek gek uh, heel doen. erg interessant, uh, uh, Renske. Want je ziet dus het eetpatroon van een verslavende. Dat ja. is uh, ja, de McDonald's. Die, die had ja. je nog niet in je boek uh, staan. Nee, we hebben wel best wel gekeken naar... Uh, die, uh, hoe er wordt gekookt, bijvoorbeeld in de uh, gevangenissen. Omdat er, uh, om te kijken ook naar of, uh, um, uh, of wat mensen eten, of dat invloed heeft op hun gedrag. Uh, er is ook bijvoorbeeld een, uh, een onderzoek in, uh, in Londen, volgens mij. dat politieagenten 's avonds of 's nachts. Uh, chocola uitdelen aan uh, uh, mensen die uit de kroeg komen. Omdat er dan ja, wordt gezegd dat mensen daar um, liever van worden rustiger. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat iedereen gewoon super. Dat het gewoon heel erg ontroerd is dat ze een cadeautje krijgen van de politie. Lief. Maar bij hun is het belangrijk, ook het sociale aspect, gezamenlijk ja, eten. Absoluut. Dit gaat helemaal. Dit gaat natuurlijk... Het was het vroeger niet. Nee. nee, maar dit gaat juist over die sociale kant. Van. En niet over net wat er in, precies in het eten zit. Maar gewoon over dat je iets maakt met z'n allen. Ja. Dat is gewoon heel, ja, heel fijn en dat je samenwerkt dat leuk, ja. en dat er gewoon iets. Ja, dat je iets, iets moois hebt gemaakt aan het eind. Ja. Jongeren koken met Henk Zavelberg. Uh, dit is je boek uh, wat deze week uitkwam. Gezonde, goedkope en gemakkelijke recepten. En het is een prachtig boek, want het is een soort ringband. En je slaat hem makkelijk om, je zet hem neer in je keuken. En op één pagina heb je het hele recept. Jeroen, jij klinkt nu alsof je vaak uit kookboeken. Nee, ik vind oh. het normaal moeilijk, want dan krijg je een hele rits uh, ja, ja. op je boodschappenlijstje. Je yeah. Met de dingetjes, dus en dan, dan, dan, dan heb je al geen zin meer. Maar bij jou, Henk, valt het uh, erg mee. Um, uh, waarom is dit uh, uh, uh, ook een kookboek voor Margie en mij... <laughs> en andere mensen die iets ouder zijn dan jonger? Oh, als je snel wil koken, snel boodschappen wil doen... Uh, het geeft je gewoon tips. En het, uh, iedere recept is al een keer uitgevonden. Net zoals de bal haakt. Ik maak op mijn manier en die maak weer op die manier. Zo. Maar heel veel mensen... Dus ik merkte het bij mij in de keuken. Jonge mensen kunnen gewoon niet koken. Geen normale maaltijd maken. Ze kunnen kreeft koken. Maar ze kunnen geen balraak maken. Ze kunnen uh, een, een taalbord fileren. Of misschien wel bakken. Maar ze kunnen geen, uh, geen stoofvlees maken. Dat, ja. Veel jonge mensen kunnen dat niet. En het zijn ook een beetje ouder recepten. Ook, om het een beetje, no, sorry. Nog soggie. Ja, om, om mensen be, bezig te houden met koken. Bezig te blijven. Dat is gewoon uitdagend ook. Patrick, wanneer denk jij... Helemaal zelfstandig weer te kunnen wonen? Ja, zelfstandig, uh, ja, als ik hier uh, uit ben, ik ben je 2 november, is mijn uitdatum van uh, Mistral. Ik denk wel dat ik zelfstandig kan gaan wonen, of misschien bij mijn ouders, want mijn bad en mijn ouders gaat ook wel weer goed. Maar dat zit ik nog geen uh, twijfel. Maar ik denk wel ja, dat ik sterk genoeg. Al. Ik weet dan wat je ouders gaan zeggen. Ik Jij mag wel... koken. Ja, dat wel. <laughs> maar ik denk wel dat ik sterk genoeg ben om uh, ja, weer de maatschappij in te gaan. Okay. Maar. Nou, het boek is de moeite waard, ligt in de winkel. Uh, Jongeren koken met Henk Savelberg. Her name was written on the photograph. Right next to her red sunburn face. It all had happened in that long tall grass. About a mile from her old place.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 time that I tried this I think I look a little clear. Back on my Minuten voor drie, we hoorden Jamie Cullum met Photograph. Ja, en hier bij Dit is de Dag hebben we een, uh, ja, kan wel zeggen een kleine changé gehad. Um, Kilian Wawo, die is uh, verruild, zullen we maar zeggen, voor mevrouw Smildens. Swildens, moet ik zeggen, voorzitter van de toetsingscommissie uh, uit de nazi. Ze gaat straks in discussie met Petra de Jong. Uh, Patrick, die is even verruild voor Thijs Zonneveld. Met hem gaan we straks over het wielrennen hebben. Eerst gaan wij naar Goos de Boer. Goos de Boer goedemiddag. Goedemiddag. Ja, um, u zit in de studio Groningen. Uh, u bent journalist. Uh, deed vrijdagavond tijdens de redden live verslag vanuit Haren... maar uh, werd daar zeer handig aangepakt door een ME'er. Vandaag heeft u besloten aangifte te doen. Waarom? Nou, ik heb eerst even de boel laten bezinken. Want ik moet eerlijk zeggen, dat zeg ik even voorop, vooraf ter nuancering... Wat de mensen in haar aangedaan is, en ik heb dat allemaal met eigen ogen gezien... is vele malen erger. Dus de, de, ja, die relativering wil ik toch graag wel even uh, maken. Maar goed, uh, hoe dan ook, ik was daar wel aan het werk natuurlijk. En ik bevond me daar op dat moment in een positie die niet gevaarlijk was. Die keurig netjes achter de linies uh, was. Eigenlijk zoals het hoort zou ik bijna kunnen zeggen. Ik was keurig herkenbaar. En ik was uh, rechtstreeks uh, inderdaad in de uitzending. En uh, ja, ik lag voordat ik het door had op de grond. Ja. In het ja. tijdgevoel zou dat kunnen gebeuren. Maar daar zijn afspraken over. En het was in dit geval niet noodzakelijk. Nee, Als ik tussen de massa had gestaan, ja, dan was het mijn eigen schuld geweest. Ja, we hebben een fragmentje van wat er gebeurde. Want op dat moment was u natuurlijk radio aan het maken. Laten we even luisteren. Een hond met stokken en er worden ademvatklappen uitgedeeld... om de mensen hier toch... Uh... Weg, weg te krijgen. Ja, huppakee. Jij niet weg, dan krijg je een tik. Ja, zo, zo is het dus ook. Kijk even een beetje om het hoekje. Oh, dat is een stoepje. Kijk even om het, om het hoekje, en inderdaad. Die moeten daar ook, uh, ook weg. Jij ook, weg wordt, ja, oké. Okay. We ja, nee, is goed. Ik, ik loop even... Op. Ja, is goed, maar ik... Nee, nee, maar dan op. ben ik tussen de jongens. Dat moet ik doen, niet doen, meneer. Maar dan ben ik... Dan ben ik. Ben je nou ben tussen, genoeg gewaarschuwd? Ja, je hebt me niet één keer gewaarschuwd. Nou, oké, okay, jongens. Ja, bedankt. Nou, ik ben nu even door de linie heen. Blijkbaar had ik iets verkeerds uh, gedaan. Nou, dat was allemaal een stevig wat ik zeg. Ja, ik, hoorde ik u nu zeggen van uh, u heeft me niet één keer gewaarschuwd? Dat is helemaal juist. Dat klopt. Dus ja. dat, dat, dat Dat was ook dat zo. Klopt Het niet. was nou ja, je, je hoort het bijna gebeuren. Het was voor, voor mij volkomen onverwacht eerlijk gezegd. Het ja. was ook niet op een plek waar opeens allerlei mensen... werden weg, uh, weggestuurd of uh, weg werden getikt. Het was echt daar, daar, daar buiten. Ja, ik moet zeggen, ik heb een, uh, een koptelefoon op, ik heb een microfoon... en alles wat mijn oren horen, hoort die microfoon. hè, Omdat je live bent. Ja. En daar wat zit wilt niet, u daarmee zeggen dan? Ik heb even afgeluisterd en er zit niet één waarschuwing bij. En ik moet eerlijk zeggen, als iemand tegen mij had geschreeuwd... want het was hectisch, een paar keer ga daar weg... was ik al lang weg geweest ja. natuurlijk. En waar, waar kreeg u de tikken precies? Die kreeg ik op mijn, op mijn schouder. En ja, blijkbaar ook iets met mijn arm. Want ik had ook een blauwe plek op mijn arm. Ja. Maar ik vind die ticket trouwens niet zo plekken. erg hoor. Het zijn, het zijn blauwe plekken. Ja hoor, maar daar lig ik verder niet wakker van. Want dat, dat hoort erbij. Als je, je in zo'n gebied begeeft, loop je dat risico. Het gaat er mij meer om dat het helemaal niet nodig is. Dat ik niet zo goed snapte. Dat ik. Ja, toch wel vrij ver weg van de eerste linie van de MN. ME, waar mensen inderdaad uh, werden opgejaagd. En terecht, van die waren idioot uh, bezig. Dat ik daar een beetje daarbuiten om, in dat buitengebied. Met mijn pershesje ja. aan. Dat ik daar opeens uh, ja. Ja, ook in word betrokken. En eigenlijk vanuit mijn veilige positie, want dat vond ik eigenlijk het nog ergste, eigenlijk werd gedwongen, ook via een politiehond, om in een onveilige situatie tussen de renners te me, nee, te komen. Maar moet ik me dan okay. voorstellen dat een ME'er los van de andere groep ME'ers naar u toe ging lopen? Of, het of... was niet een ME'er in lijn, nee, laat ik maar zo, laat ik maar zo een zeggen. Een loslopende uh, ME'er. Ja, ja, <laughs> ik moet ook eerlijk zeggen, ik was aan het praten en dat is ook te horen en voor ik het dorp lig ik op de grond. Dus, dus ja, ik, ik, heb het, ik heb het eigenlijk niet aan ja. Nou, heb je er vanochtend een blog over geschreven? Zijn er zijn ook wat kritische reacties op gekomen. Want Zeker, in terecht. Hè, dat begrijp ik wel. Ja, ja want ze zeggen, he, lezers reageren ja. met de opmerking... dit ja. is de risico van het vak, blijkt ja, wel het verhaal van de inberekening. Voor een deel is dat, maar... is dat ook zo, ja. ja, ja, ja. Maar... Voor een deel is dat ook zo, maar aan de andere kant moet ik wel zeggen... Ik, ik, uh, ik sta daar niet voor niks, en dat heeft ermee te maken... dat bleek ook wel die avond, omdat er weinig informatievoorziening was. Uh, iemand moet wel verslag kunnen doen. En uh, op het moment dat ik ertussen sta, en in de, in de drukte begrijp ik het helemaal... Uh, alleen ik stond erachter. En de hele avond daarna heb ik er ook achter gestaan... en ben ik, ben ik zelfs geholpen door politiemensen. Dus het was niet mm. nodig op dat moment. Nee. Maar kon u het niet bij die blog laten? Nee, ik wilde toch even een punt maken. En dat punt maak ik moet ik heel eerlijk zeggen niet zozeer uh, voor mezelf. En ook niet zozeer om die agenda aan de paal te nagelen. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Als we een kopje koffie drinken, we lossen het zo op, vind ik het ook prima. Maar ik wil voor mijn beroepsgroep... want het gaat altijd over hulpverleners en terecht die het nou komen. En dat is voorkomend terecht. En die hebben het nog veel erger dan ons... wil ik ook iets zeggen over de journalist. Want die heeft het ook niet altijd even makkelijk. En die dient toch wel enige bescherming te krijgen. Ja. Vind ik. Wat vinden jullie ervan hier aan tafel? Uh... Ik vind dat hij wel een punt Thijs, heeft. Sowieso. Thijs Zonneveld. Hij uh, heeft wel een punt, zeg ik. Ja, ja nou, ik vind het goed dat hij opkomt voor, uh, voor, voor, voor, voor een beroepsgroep. Uh, we zijn allemaal journalisten en iedereen zit wel eens in een situatie... Uh, zeker als je, als je een... Ja. Uh, maar die MA die stond misschien een beetje onder druk. Uh, ja, nee, klopt. Maar, maar, maar, maar nu maar daarom, de straat gewoon hebben, wegwezen. Vol, volgens, mij, uh, volgens, mij, uh, volgens mij is die uh, ja, zoals je hem nu ook hoort aan de telefoon... ...is die ontzettend uh, voor, voor reden vatbaar... En, zou daar ook vanuit de ME wel een, uh, en vanuit de politie wel een, um, een, een gesprek mogelijk zijn? Ja, maar in de heat of the moment vrijdagavond uh, is dat natuurlijk een situatie waar de ME gewoon die straat schoon wil nee, hebben. Nee, maar en, ik zeg, ze, ik, ze, ja, ik, ik heb het over nu. Ik bedoel, er is nu gewoon een goed ja. gesprek mogelijk tussen, tussen mm. beide partijen, volgens mij. En als ja, hij, als hij op, zo op dit moment zijn hand uitsteekt. en als die wordt aangepakt door RME dan is het volgens mij zo de wereld uit. Ja. Ja, is Goos, dat een aanleiding, Goos, denk je. dat de politie ja, je hand. Ik, ik uh, moet heel eerlijk zeggen. Want, nou, ik moet zeggen. Ik, ik heb goede contacten bij de politie. Ik ken ook, ook vrij veel mensen van de top. Ik, ik had verwacht, maar misschien ben ik wel een beetje naïef. dat er misschien een telefoontje zou komen de afgelopen twee dagen. Ik weet wat ze druk hebben. Want dit is nogmaals. op de hele schaal wat er gebeurd is. Dit, is dit maar een klein probleem hoor. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar als er even een telefoontje was geweest. wat iedereen hier in Noord-Nederland weet dat dat gebeurd is omdat het immers live gebeurde enzovoort. Dus veel aandacht kreeg. Ja, dan uh, hadden we een kopje koffie gedronken. En dan was het denk ik al uit ja. de wereld. Maar ik had zoiets van. Ja, het kan ook niet zo zijn dat dat helemaal zomaar voorbij gaat. Dus dat is ja. een reden. En ik moet ook zeggen dat mijn vakbond. Dus de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. En ook de stichting uh, Politieperskaat. Die die hessjes verstrekt enzovoort. Overigens in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die hebben ook bij me aan de bel getrokken. Die zeggen ook van. Ja, het is toch wel belangrijk dat de journalist af en toe een punt maakt. CQ uh, aangifte doet. Omdat dan in elk geval bij een volgende keer wel duidelijk wordt. Dat die Jezus, er niet zomaar zijn. Nee. En uh, weet u al wanneer u uitslag krijgt daarover? Nee, ik, ik wilde uh, naar het bureau, moet ik eerlijk zeggen... in mijn eigen uh, woonplaats. Maar ik heb net te horen gekregen dat ik schriftelijk... in eerste instantie schriftelijk mij moet, uh, tot de politie moet wenden ja. via mail. En ga je dat dus, doen? Ja, nee, dat ga ik zeker doen. Alleen uh, ja, jullie houden me zo bezig allemaal als een collega's. Dus ik kom er helemaal niet aan toe. De ronde af. Dank je wel. boer vanuit de studio in Groningen. We zijn bijna aangekomen bij het nieuws van drie uur. Dat betekent dat wij afscheid nemen van Kilian Wawo. Renske de Geven en Henk Savelberg met Patrick. Bedankt voor jullie komst. En Thijs Sonneveld, je blijft nog even bij ons. Eh, want er is gedoe en geruzie in de wielerwereld. En Thijs is natuurlijk oud wielrenner en vandaag de dag eh, journalist. En we gaan het ook hebben over eh, de afschaffing van toetsingscommissies. Tenminste, daar pleit de Nederlandse Vereniging voor euthanasie voor. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag...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 Professionals die, net als ik, ook vinden dat mensen tellen, kijken op werkenbijbdo.nl. Dit is Radio 1.